Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd Bas brothers en zusters de verhalen van de Koran zijn bedoeld ter vertroosting zijn bedoeld ter bemoediging en natuurlijk ter vermaning van de mensen. De verhalen van de Koran zijn ook bedoeld om de onwaarheden die over de islam worden verteld te ontkrachten. En de macht en invloed van Allah subhanahu wa ta'ala te benadrukken. Om zijn eenheid te onderstrepen als het gaat om het scheppen. Als het gaat om het verschaffen van proviand. Als het gaat om de zeggenschap en de rijkdom als het gaat om het geven en ontnemen van leven. En om dit laatste te beklemtonen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala vele voorbeelden in de Koran genoemd, waaruit valt op te maken dat Hij de enige is die deze zaak voor elkaar kan krijgen, namelijk het geven en ontnemen van leven. Een van de verhalen waarin het wekken van de doden ter sprake komt, is het verhaal van de man die een verlaten stad passeerde en zich afvroeg of het mogelijk was dat Allah subhanahu wa ta'ala deze stad weer tot leven kon brengen. Hierover zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urooshiha qala anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Oftewel, een interpretatie van de betekenis, Allah subhanahu wa ta'ala zei, of gelijke degene die langs een stad kwam, die ingestort was, en zei, hoe zou Allah haar, dus de stad, doen herleven na haar vernietiging? Toen deed Allah subhanahu wa ta'ala hem sterven voor honderd jaar. Daarna wekte hij hem op en zei, hoe lang ben jij hier gebleven? Hij antwoordde, ik ben hier een dag of een gedeelte van een dag gebleven. Allah subhanahu wa ta'ala zei, nee, je bent honderd jaar gebleven. Kijk naar je voedsel en je drank. Ze zijn niet bedorven geraakt. En kijk naar je ezel. Dit is opdat wij jou tot een teken voor de mensen wilden maken. En kijk naar de beenderen, naar de botten, hoe wij deze in elkaar zetten. En ze daarna met vlees bedekken. En toen hem dit duidelijk werd gemaakt, zei hij, ik weet dat Allah macht heeft over alle zaken. Wie deze man precies was, daarover is lang gediscussieerd. Sommigen meenden dat het Uzair was. En de stad waar hij langs was gekomen, was Betul Maqdis. Maar dit zijn slechts gissingen en aannames, die wij niet zomaar kunnen aannemen. De Koran zelf vertelt ons niets hierover. En dus is het ook niet belangrijk om deze informatie te weten. Wat wel belangrijk is, en waarover de Koran wel heeft gesproken, is het feit dat deze man langs een stad kwam die reeds was vergaan. En hij vroeg zich af, of Allah subhanahu wa ta'ala deze weer tot leven kon brengen. Een stad die in het verleden bruiste van het leven. Een stad die in het verleden het toneel was van allerlei bezigheden, feesten, Bruiloften, evenementen enzovoort. Een stad zoals de onze vandaag de dag. En daarom moet ieder van ons bij zichzelf te raden gaan en zich niet rijk rekenen, zich niet rijk wanen door de gunsten waarin hij op dit moment verkeert. Morgen kan het allemaal voorbij zijn, zoals ook met deze stad is gebeurd. Morgen kan de rijkdom omslaan in armoede. Morgen kan gezondheid omslaan in ziekte. Morgen kan alles voorbij zijn. Neem als voorbeeld een man die dacht dat hem niets meer kon overkomen, namelijk Qarun. Het geld dat hij bezat was onvoorstelbaar. Zelfs de sleutels van zijn schatten moesten door een hele verzameling mannen gedragen worden. Toen de mensen tegen hem zeiden, wa ahsin, kama ahsan Allahu ilayk, ولا تبغِ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين Oftewel en wees goed richting anderen zoals Allah subhanahu wa ta'ala goed voor jou is geweest en schep geen wanorde op aarde want Allah heeft hen die wanorde stichten niet lief Sorat Al-Qasas 77 Na het aanhoren van deze woorden riep Karun hoogmoedig inma utituhu على ilmin indi Oftewel, interpretatie van de betekenis. Hij antwoordde, mij werd dit alleen gegeven door mijn kennis. Surah al-Qasas 78. Kijk hoe vergeetachtig de zoon van Adam is. Hij is namelijk vergeten dat hij door zijn moeder ter wereld is gebracht, zonder enig vermogen. Hij is toch niet samen met zijn bezit op deze wereld gezet. Hij heeft dit pas later verworven. Wie heeft hem daarbij geholpen? Allah de Verhevene natuurlijk. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem dit allemaal gegeven. Alles, maar dan ook alles, behoort toe aan Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat Allah hem voor zijn hoogmoed wilde straffen. Allah zegt, bihi wa fama kana min Oftewel een interpretatie van de betekenis. En we deden hem en zijn huis in de aarde verdwijnen. In de aardbodem verdwijnen. En hij had geen partijgenoten om hem bescherming te bieden tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Terug naar het verhaal van de man die langs een vergane stad kwam en zich afvroeg of Allah deze weer tot leven kon brengen. De man werd vervolgens door Allah voor de duur van honderd jaar doodgemaakt. En daarna werd hij weer tot leven gebracht. Dit gebeurde middels één woord. Hij zei tegen hem wees en hij was er. Wees... En hij stond weer uit de dood. Niemand, maar dan ook niemand beste mensen. Kan so na het aanhoor van zoiets nog steeds twijfelen aan de macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabudatuhu yawma al qiyama. Was bi Subhanahu wa ta'ala amma yushrikoon. Oftewel, zij kennen Allah niet de waarde toe die hem betaamt de gehele aarde zal in zijn greep zijn op de dag der opstanding en de hemelen zullen opgerold zijn in zijn rechterhand verheven is hij boven hetgeen zij als deelgenoten aan hem toekennen Zorat de Zomar 67 Allah subhanahu wa ta'ala zei vervolgens tegen deze man kijk naar je voedsel dus de man die zich afvroeg of Allah bij machten was om deze stad weer tot leven te brengen. Allah zei tegen hem, kijk naar je voedsel en je drank, ze zijn niet bedorven geraakt. Het eten en drinken dat hij honderd jaar geleden van huis had meegenomen, is niet bedorven geraakt, terwijl de ezel die hij als rijdier bij zich had, volledig in stof was opgegaan. En terwijl hij verbaasd stond te kijken naar de beenderen, dus de botten van zijn ezel, Precies op dat moment wilde Allah hem een ander wonder laten zien. Er deed zich namelijk een wonderbaarlijke vertoning voor. De beenderen van de ezel begonnen zich langzaam weer aan elkaar vast te hechten. Daarna bedekte Allah deze met vacht en blies nieuw leven in de ezel, waarna de ezel opstond alsof er niets was gebeurd. En op dat moment drong het tot een man door dat Allah tot alles in staat is. En hij riep, ik weet dat Allah... Macht heeft over alle zaken. Hij is dus tot alles in staat. Hij is dus ook in staat om ons na de dood weer tot leven te wekken. Iedereen van ons heeft een ontmoeting met de dood, beste mensen. Niemand uitgezonderd. Daarna zullen wij opgewekt worden om verantwoording af te leggen. Allah heeft bepaald dat er leven is na de dood. Daarom is mijn advies aan mijn broeders en zusters. Wees voorbereid op het leven na de dood. Wees voorbereid op de wederopstanding, wees voorbereid op de verzameling, wees voorbereid op de ondervraging, wees voorbereid op de weegschaal, wees voorbereid op de seraat, wees voorbereid op alles. Ik zweer het, bij degene in wiens handen mijn ziel ligt, dat iedereen opgewekt zal worden, zoals deze man ook uit de dood werd opgewekt, en iedereen zal verantwoording moeten afleggen, daarom is het van belang dat wij een antwoord klaar hebben. Voor de vragen die ons op die dag gesteld zullen worden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons in dit wereldse leven en het hiernamaals te verstevigen met de woorden La ilaha illallah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astagfiruka wa atubu ilaik.